Oh, wie heb je te lang niet gesproken? <tacht> goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Aan tafel. Bij IKEA vind je alles om heerlijk te tafelen. Van pannen om de familie mee op te trommelen... tot uitschuiftafels zodat iedereen kan aanschuiven. Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Oppo Reno 14? Nu met extra veel voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Tot zo! Het is ziel bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode. Nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. 538 Nieuws. Elf uur. Ik ben Marit de Vries. Grote problemen voor de treinreizigers. Want door het winterse weer rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. En ook van en naar Amsterdam Centraal rijdt er helemaal niks. De NS verwacht dat die problemen tot het eind van de ochtend duren. En door sneeuw en gladheid geldt in acht provincies code oranje. Nou, die sneeuw en gladheid die zorgen ook voor topdrukte bij de Wegenwacht. Dat zegt RTL. Er zijn veel pechgevallen, Ook omdat auto's tijdens de kerstvakantie stil hebben gestaan. En nu moeilijk opstarten. Als je de Wegenwacht van de ANWB nodig hebt, dan moet je echt veel geduld hebben, want de monteurs zijn door de sneeuw ook veel langer onderweg. Reclame voor ongezonde voeding is overdag niet meer te zien op Britse televisie en online helemaal niet meer. Kinderen worden te dik en de regering van Groot-Brittannië wil daar iets tegen doen. Nu is één op de vijf kinderen die aan de basisschool beginnen te zwaar. En als dat minder worden, dan scheelt dat de Britten in de zorgkosten. En er is vandaag al bijna 7 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen, zegt Rijkswaterstaat. En het aantal kilo's zout zal nog oplopen, want ook vandaag zijn de strooiwagens de hele dag in de weer. Het 538 weer, het zal je niet verbazen. sneeuwbuien en dus code Oranje gaan niet de weg op, tenzij het echt niet anders kan. In het oosten is het rond het vriespunt, in het westen rond de Driegren. Tot zover, het 5 nieuws. Marit, dankjewel en succes allemaal op de wegen. Dit zijn de vertragingen. Het zijn er 37 en je hoort ze langer dan 5 of 12 minuten. Pardon. A2, Denbos, Utrecht, Den Bosch Utrecht, de nieuwe gein. Gladheid 21. A4, Rotterdam, Amsterdam bij Leidserdam 14 minuten. Op de A6, Muiden, Lelystad tussen Almere Buitenwest en Lelystad 12. En de A7, Zurich, Herenveen bij Woutvaart 27. A12, Den Haag, Utrecht, Harmelen 13. A12, Utrecht, Den Haag bij brug 13. En de A12 Utrecht Den Haag bij het gouden aqueduct 17. De A27 dan, Gorkum Utrecht, Houtensebrug 48. En de A27 Utrecht Gorkum bij de Houtensebrug 22. En de laatste A32, weer een Heerenveen bij Heerenveen, ben je 39 minuten langer onderweg. Stap in de wereld van Afrika, Azië of de Caribbean. Ontdek jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Van 8 tot en met 11 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Vakantiebeurs. Jouw reis begint hier. De Opel Frontera. Brute looks, brute power en brute private lease deals. Want je ontvangt nu tot 50 euro korting op je maandbedrag. Stap in de Frontera Electric vanaf 359 euro per maand... op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ontdek alle brute private lease deals op opel.nl. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Dit jaar kunnen wensen echt uitkomen. Want het is alle dagen prijs bij de VriendenLoterij. Elke dag maken we een winnaar bekend van 10.000 euro... elke week van 100.000 en elke maand van 1 miljoen euro. Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. De Vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Warning... Zometeen als een sneeuwschuiven drop met het spel 5-jacht, beroepenjacht naar Lilyfoot en de Brick. Prayer in Sea. Dennis, waar blijft de klumijngoal hoor ik nog? Nou, Sjaak alsjeblieft, er is iemand.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 I'm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 Heel gevoelig liedje. Valt er een stuk van de microfoon af tijdens het einde van het liedje. Je hoort het niet, maar het gebeurde. Helst heet zeg maar Alex Horn, Eternity. Eigenlijk een beetje een kersthit, hè, qua gevoel. Lekker. Uh, Dennis, ik zie mensen gek rijden. Je moet laag in de toeren vandaag. Bijvoorbeeld optrekken in je twee. En dan afremmen met de schakelbak. Ik zie heel veel BMW'tjes aan de kant staan met de achterwielaandrijving. Kom nog binnen in de Vijfde Jacht-app. Dat zijn rijtips van de beste luisteraars ter wereld. Ben je bent bij de Vijfde Jacht-werkdag. De werkdag gaat drie keer zo snel garantie met zometeen... voor het eerst de Vijfde Jacht-beroepenjacht. En dat is eigenlijk heel simpel. Geld verdienen terwijl je werkt. Gewoon cash. Lekker in het velletje hier de hele dag op Vijfde Jacht. En het is ook te zender waar je natuurlijk ook nog kans maakt op de tickets... voor een van de evenementen van het jaar. Natuurlijk altijd gezelligheid bij de Vrienden van Amstel Live. Luister de hele week, 58, hoor je de kroegbel. Even belangrijk, dat is niet de koffiegong, dat is de kroegbel. Dan bel je naar de studio. En wie weet kom je dan live in de uitzending, win je vier tickets. Dus met al je vrienden gezellig. Dan naar de Vrienden van Amstel Live, 2026. Als je de kroegbel hoort, deze week op Radio 58. Het is Dennis met de 5e werkdag, line-up, Damiano, David, Tupac, Ed Sheeran. Maar ook deze koning van de EDM. Een gast die weegt heel hard missen, Avicii met Sandro Cavazza hier. En dit is Without You. You said that we would always be, without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me, like the wind we'd be wild and free. Said you follow me anywhere Werkdag! Als je nu een oude slee van 60 jaar oud op marktplaats zet voor 100 euro, dat gebeurt. De vijfde werkdag Wat een geld Heb je dan een vergulde onderkant? Nou goed, dat, dat is wel een mooi slee weer. Sleedje rijden en extra centjes verdienen... terwijl je gewoon centen verdient voor de baas met de jaar beroepenjacht zometeen. Een nieuw spel, de 50 werkdag Ja, bij Dennis, ik zei de gek, maar ook bij Lindo en bij Mark. Je maakt de kans op extra knaken door het stellen van de juiste vragen. Heel simpel, denk je aan de hand van een cryptische hint over een beroep en drie ja-nee vragen te weten welk beroep onze mystery-medewerker heeft? Dan speel je mee. Heel simpel, kun je geld verdienen. Iedere ronde gaat er wat meer geld in het potje. En als het niet geraden wordt, gaat dat door bij Lindo, bij Mark. En als het beroep geraad is, spelen we weer een nieuwe ronde. Wil je meespelen met de 5 Beroepenjacht? Lijkt me stikgezellig sowieso. Heb dan even je naam in de 5Jacht app richting de 5 Studio. Dus app maar met de 5 app. Heb dan gewoon even ja, ik wil. En dan komt het allemaal goed met de gratis Vijfjacht-app voor de Vijfjacht Beroepenjacht hits dan de clinkers in the dam in Amsterdam zitten for Ed Sheeran, maar ook voor Tupac. Dit is Changes. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. It's like worth living should I blast myself. I'm tired of being poor and even worse I'm black. My stomach hurts so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a negro. Pull a trigger kill a nigga, he's a hero. Get a crack to the kids who the hell cares. One less hungry mouth, on the no welfare. First ship him don't let him deal with brothers. Give him gun, step back, watch him kill each other. It's on the fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now said. Dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes, learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I supposed to be. I couldn't devil take the brother if he's close to me. Uh, I let it go back to what we played as kids, but then change. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. Oh come on. oh come on. That's just the way it is. The way it is. Is racist faces misplaced hate makes disgrace to racist? We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's see race to waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, it's smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And if always seems evident we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, no conceal the fact. Our penitentiary's packed and it's filled with blacks.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 Oh yeah Hear yeah. oh, no. me. Oh, no. That's just the way, That's way the way it is. Things, Things will never, never be the same. same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah, oh, yeah. Oh, yeah. We gotta make yeah. a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat.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 Crack you up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms can't touch this. I don't trust this when they try to rush. I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped, and I never get to lay back. 'Cause I always gotta worry about the payback. Some fuck that I roughed up way back. Coming back after all these E.G. Right -tac -tac -tac -tac -tac. That's the way it is. Uh.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 Oh yeah, Something never change After the after party We took a bottle and a fight Back to us, mm -hmm. Six shots don't lead to sorry We know how it's gonna end But why did it start? Don't wanna make an enemy of you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 Ja, Monday. meteen Ja, zometeen spelen we dan die allereerste ronde van de 508 Beroepenjacht, stuur je naam. Met de gratis 50. We starten met 100 euro in het spel zo meteen. En ook hoor je Chesto zo meteen. ...zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. We'll be back, we'll be back, Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister naar Radio 58 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise! Check 58.nl voor alle info. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout?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 Of de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap nu over op een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Altijd snoezen. Altijd snurken. Altijd slaap. Altijd zacht.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 Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer... bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Open nu een spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. Met Emma. Instant arrangement? Dat kan over drie weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs... plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan er helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad. Want met de tool Selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen. En krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar Indeed.com en krijg 100 euro te goed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Find your joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken. En nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt.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 Tempoor, the future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die WEL werkt. Yes! We wish, we wish, we wish, we wish, we wish, we wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen tegen ongekend lage tarieven. De Giro, everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Even schaffen, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combi deal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze voor een 575. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.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 KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet en tv abonnement en krijg een 55 inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com snelpakkers. Anders schrijf je mis. Paken, paken, paken, paken. 5, 3, 8 Dennis Ruiar. Ja, we doen even een dansje in de sneeuw gezellig met DJ Chesto. Dit is Traffic. Radio 5, 3, 3-8 werkt 538, een sneeuwerige maandag. De 538 Beroepenjacht. En we spelen voor het eerst de 538 Beroepenjacht vanaf vandaag. De hele werkdag door op 538. Uh, extra cash verdienen naast je baan. 100 euro in de pot. En uh, Harry. Goedemorgen. Hé, hey, ik denk Goedemorgen Goeiemorgen. Goeiemorgen, man. Uh, beste wensen, Harry. Hetzelfde. Ja, wat uh, doe jij zelf voor werk? Uh, taxichauffeur. Kijk, op de taxi. En waar doe je dat? Uh, Deventer. Kijk, in Deventer. Mooi. En je krijgt mij een cryptische omschrijving van onze mystery-medewerker. Daarna mag je drie vragen stellen om te kijken of je dat beroep kan raden... voor 100 euro in de pot. Ben je, ben je er klaar voor? Ja, ik vind het laatste maar toe maar. Ja, we gaan gewoon beginnen. Dit is de mystery-medewerker met de cryptische omschrijving. Ik beweeg wat anderen laten liggen. Ik beweeg wat anderen laten liggen. Dat brengt ons bij... De eerste vraag. Ja, de eerste vraag voor de mystery-medewerker. Kom maar door, Henry. Eh... Uh... Werk ook oh, met vrachtverkeer? Werk je met vrachtverkeer? Mystery medewerker. Soms. Ja. Oh, hij werkt soms met vrachtverkeer. Dus dat is... Uh, de tweede vraag. In de pocket. Uh, vraag nummer twee. Uh, wat had ik gehoord uh, Ik ben tegen gesproken. Denken? Ja. Uh, ja, was misschien... buitenwerk. Uh... Dacht ik. Ja. Had je het net verteld aan mij. Werk, ja. ja Buitenwerk. mist mis die medewerker, werkt u buiten? Ja. Oeh, werkt uh, soms buiten. Dat is uh, in ieder geval een dingetje. Nou, dat was dus vraag twee. En dan komt daarna nog... De derde vraag. De derde vraag. Kom maar door. Ja, ik ben echt de vraag in de gezegd ja. Uh, ja, je had net, net aan mij verteld, uh, werkt u met vieze handen? <laughs> Ja, krijgt u vieze handen is. tijdens het werk. Mister ja, ja, ja. Ja, mystery medewerker, krijgt u vieze handen tijdens het werk? Nee. Nee, oké, oh, nee. goed. Hij krijgt geen vieze handen tijdens het werk. Ja, Harry, ik ga het maar gewoon vragen, heb je een idee? Wat zou dit kunnen zijn, man? Eh, uh, een vuilnismedewerker, had ik in gedachten. Ja, mystery medewerker, is het dan de vuilnismedewerker? We voeren het in in de computer. Alle antwoorden... Nee. Nee. Geen founders medewerker. Nee, Helaas. Ja, dat is uh, geen geld voor Henry, maar wel 50 euro extra in de pot. Zometeen met Lindo maak je kans op 150 euro. Oh, en je mag dat gewoon. Dat mooi voor de volgende. Ja, precies. Maar je mag gewoon morgen weer meespelen. Henry, dat komt helemaal goed. Oké, okay, doen we. Hé, vragen en de groeten daar. Eh, uh, dankjewel. Later, Hoi. man. Hoi. De 538 Beroepenjacht. Speel mee. Meld je aan op 538.nl slash beroepenjacht. Ja, uh, slash beroepenjacht. Meld je even aan op de site. Dan komt dat helemaal goed. Zo meteen met Lino in de pot. 150 euro. Yeah. En Whitney is hier en ze wil graag dansen met iemand. van Figa Jigulina. Je hoorde Stereo Love op Radio 538. Tijdens je 538 werkdag uh, heb je net Henry gehoord. Hij speelde mee met de eerste editie van de 538 beroepenjacht. Spannend spel. Uh, denk je te weten? Want ik zeg wel wat appjes al binnenkomen. Geef je even op met de 538 app. Speel zometeen mee bij Lindo. Er zit 150 euro in de kast als je het beroep weet te raar. Je ja, werkdag gaat helemaal loco. Helemaal loco. In de toko. In de toko. bij de familie van 538. Met Queen, yeah. A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. It's you know, one, one soul. One prize. One gold. One golden glass. Of what should be. It's a kind of magic. One Mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, groenten, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle milder in plakken, 150 gram, tweede gratis. Lekker. Hoor. Alle BCL, bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Sorry. En alle snelfiltermaling, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes. Hamster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud. Lieverd, bewaar je drama voor je series. Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen? Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè? Ha, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat Groen kan doen.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 Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super boeksale. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Simio is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simio de meteen doen deals. 20 data en 400 belminuten, de eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simio.nl Simio.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 De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Spreek met 18 18 Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei. Maak het mooier.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 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle taxi, 1 plus 1 gratis. En alle Sun-vaatwascapsules en tabletten, 1 plus 2 gratis. We doen het je mee, Plus. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun, maar nu staat ook je rekening droog.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 Want als hij ziek wordt of een ongeluk krijgt, kunnen de kosten flink oplopen. Gelukkig is er Figo, de zorgverzekering voor je huisdier met het meest complete pakket van Nederland. Zo begin je het jaar zonder zorgen. Ga naar figo pet.nl. 8 nieuws 12 uur. Goedemiddag, ik ben de Vries. Het winterse weer vandaag. Voor